en welkom bij Apropos Vandaag. We hebben vandaag een erg literaire uitzending. Mustafa Keur is volgende week in Leuven te gast en wij hadden al een zeer literair gesprek met hem. Saskia de Koster, die moest vandaag toch in het stuk zijn om uh, te praten over Europa, maar wij vragen haar natuurlijk om even te praten over haar nieuwste boek, Held. En onze reporter Eline ging Marina J opzoeken en dat is zowat de onbekendste van de Antwerp Five of Six en heeft nu een ongelooflijke carrièrewinning achter de rug met een uh, enorme tentoonstelling in Z33 in Hasselt. Welkom.